Twee uur. Waterbal met het NWS-journaal. De Amerikaanse Golfkust zet zich schrap voor een nieuwe naderende orkaan, Sally. Die komt waarschijnlijk later vandaag of woensdagochtend vroeg aan land... in de staat Louisiana, niet ver van de miljoenenstad New orleans President Trump heeft voor Louisiana en Mississippi de noodtoestand afgekondigd... zodat de staten makkelijker aanspraak kunnen maken op nationale hulp. Het is de tweede orkaan in korte tijd die de regio bedreigt... Eind vorige maand veroorzaakte orkaan Laura veel schade in Louisiana en Texas. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... moet er kritischer worden gekeken naar welke beroepsgroepen... recht hebben op voorrang bij coronatesten. In Nieuwsuur zei hij dat er moet worden gekeken naar beroepsgroepen... die maatschappelijk per se moeten doorgaan. Zoals vuilnismannen en de politie. Bruls vindt dat minder het geval bij leraren die nu ook voorrang krijgen. De Britse premier Johnson heeft een overwinning geboekt met het omstreden wetsvoorstel dat ingaat tegen de brexit-afspraken met de EU. Het Lagerhuis heeft in grote meerderheid voor het voorstel gestemd. Later zal er nog wel vaker over worden gestemd. Johnson wil, tot woede van de EU, af van de afspraak dat Noord-Ierland een speciale status krijgt om de grens met Ierland open te houden. De transfer van Memphis Depay naar Barcelona is volgens de Telegraaf definitief rond. De Nederlandse voetballer zou voor 25 miljoen euro worden overgenomen van Olympique Lyonnais. Later komt daar nog eens 5 miljoen bij. Bij Barcelona speelt Depay weer onder Ronald Koeman. Onder zijn leiding groeide hij bij het Nederlands elftal uit tot belangrijke speler. Met weer nog, vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Lokaal kan er ook weer wat mist ontstaan. Overdag volop zon en heet, 27 graden in het noorden... tot plaatselijk 34 in het zuiden. Woensdag is het minder warm en is er ook meer bewolking. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets.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 Oh, mm -hmm. oh, voor heeft Ik mijn kamer, me encanta la forma en que me laten, ik kan me tu amiga. kan me laten, ik kan me laten, ik kan me laten, ik kan me laten, ik kan me laten, ik kan que no estoy lo mismo. Yo digo kan me laten, ik kan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 I love to go. I take a left to go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 codes. Be with you. En zomerheer. And if you tell me, I would, I my Queen good, treat me good. All in my, give it up, give it up. All in my, give in the way that I could. Clean big, good, clean big good. All See you